Kirsten Klomp met het NOS-journaal. ...zijn de afgelopen week in brand gestoken. Volgens de regering van Myanmar hebben islamitische Rohingya dat zelf gedaan... ...maar het wordt sterk betwijfeld. De Rohingya, een moslimminderheid in het overwegend boeddhistische land... ...zijn al jaren slachtoffer van geweld door het leger van Myanmar. Vorige week vielen tientallen doden toen Rohingya-strijders een aantal politieposten aanviel. Het leger van Myanmar nam daarna bloedig wraak op de Rohingya. Op het circuit van Zandvoort is een raceauto gecrashed. De coureur is daarbij gewond geraakt en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Door de zware crash is de auto in stukken gebroken. Op foto's is te zien dat delen ervan verspreid over de weg liggen. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. Op het circuit in Zandvoort wordt dit weekend de Historic Grand Prix gereden. De Belastingdienst heeft jarenlang foto's bewaard van kentekens, terwijl dat niet mocht. Het gaat om tientallen miljoenen beelden van ANPR-camera's. Die scannen kentekens en halen ze door een database met nummerborden van mensen die bijvoorbeeld nog boetes hebben openstaan. Het verzamelen en het gebruik van de foto's is dit jaar gestopt na een uitspraak van de Hoge Raad. Die bepaalde dat de Belastingdienst de foto's niet mag gebruiken om het privégebruik van auto's van de zaak aan te tonen. Renault geeft Max Verstappen dit weekend meer technische ondersteuning en een nieuwe motor. Dat zegt de teambaas van de Formule 1-equipe van Renault, die ook de motoren levert van Red Bull Racing. Hij kreeg vorige week veel kritiek toen Verstappen opnieuw uitviel met technische problemen. Volgens hem was dat pure pech en lag het niet aan Verstappen. Morgen wordt in Monza de 13e Grand Prix van dit seizoen verreden. Het weer langs de kust enkele buien en later ook in het binnenland. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. In het zuiden blijft het droog. Verder zonnig bij opnieuw zo'n 19 graden. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANEB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat Wiede tussen Stroeg en Hoevelaken 9 kilometer door een ongeluk. Al het verkeer wordt omgeleid via de af- en oprit. De rijbaan is helemaal dicht. Het verkeer kan het beste omrijden via Barneveld en Ede over de A30. Andere kant op A1 Amsterdam richting Apeldoorn bij Hoevelaken 5 kilometer. Tot zover de verkeer.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 Het komen nu weer een hoop Nederlandstalige muziek. Willy en Willeke Albeck, vader en dochter komen voorbij. Karin Kent, Annie Palme, Joop van der Mare. Het radioensemble. Waar is die? Trea Dobbs, Ria Valk, Marijke Merkens. Rob de Nijs en de Lords. hoort ze nu op de lokale omroep ZFM Zandvoort. Het is een heel oud lied met een oud geluid. Maar op vandaag het kun je er koop ook mee uit. Trek het maar naar eigen wens, een ander jasje aan. Je hoort dit als de Soup Prince het zingen gaan. Nu hoor ik maken van dit lange kool Het staat voor ons nou vast Als hij het zingt dan klinkt het zo Rolling Stones are do rolling for two Rolling Stones, let's sing it again. Time to know all this time. You come right back, I set it You come right back to me. Yeah, it is. I'm so sick, mommy. Hoor ik daar geen paar de voetjes. Trippel, trappel door het tal. Zingen desalveren zoetjes? Weet je hoe het klinken zal?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 De zoveelste keer dat je de boel in de war schopt. Voor straf zet je vanavond geen poot meer buiten de deur. Ik kom vanavond de deur niet eruit. Jij krijgt je zin. Jij krijgt je zin. Mijn broek is gescheurd en mijn hand komt eruit. Laat het toe, laat het erin. Alleen de als jij het op jouw manier in zingen gaat. Voor dat meteen een zesde gouden plaat. Daarbij ja, ik lag in jouw brandende hand, maar jouw melodie was hierom die paradis. To too will Met voor vogels vliegen over oceanen. Laat ze jou begroeten, want mijn hart blijft voor je slaan. Zal je nooit bedriegen, zal je nooit verlaten. Ik wil jou weer ontmoeten en je nooit Don't oh, be Love Samen met Jo van der Maal, met Samen. En dan voor het radioensemble met Kom Weer naar Mijn Eiland. En de volgende dame is Karin Kent. Ze is geboren in Amsterdam op 11 november 1943. was de artiestenaam van de Nederlandse zangeres Janneke Kanteman, ook wel Janna of Anna. Nou begonnen te zijn met zingen bij de band The Flying Tires. Ging Karin Kent in 1966 op solo-tour. Naar haar eerste single. als ik een jongen was. Kreeg ze grotere bekendheid door op het Knokkenfestival het liedje Dansje met mij, dansje de hele nacht met mij te zingen. En door John Van Alten vertaalde Dance Mama, Dance Papa, Dance van uh, Burke Bagarach en Hel David. En een andere nummer dat door Karin Kent in Knokken met succes te horen werd gebracht was The Laziest Girl in Town. En op 13 augustus 1966 bereikte het liedje Dansje de hele nacht met mij de eerste plaats in de Veronica Top 40.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 Met een nieuwerwetse schuit, schuit, schuit Allemaal in de kajuit, juit, juit Dit is zo deftig, dit is zo fijn, fijn, fijn Zo reis je langs de Rijn Zo kwamen we met prachtig weer Het eerst. Mijn tante walst over dek als een jong peulen. Oom Kees nam zijn harmonica en ging aantrekken. En dadelijk zong Kromme Teut. Bootsplan was pistoesjeun. Ligt saar. Calypso, ay, calypso, ay, calypso, Italiano. Calypso, si, calypso, si, calypso, Siciliano. Calypso, ay, calypso, Ai, calypso, Italiano. Calypso, si, calypso, si, calypso, Siciliano. In de havenbuurt van Santa Monica woont een lieve schat, ze heet Veronica. Zij kan dansen als een ballerina. Iedereen vraagt aan die signorina. Calypso Ai, Calypso Ai, Calypso Italiano. Calypso C, si, Calypso C, si, Calypso Siciliano. Calypso Ay, Calypso Ay, Calypso Italiano. Calypso C, Calypso C, Calypso Siciliano. In de lente trouwde zij Antonio. Het een feest met zang, muziek en vino. Heel de buurt kwam bij het bruidspaar op bezoek. Dat dansden voor hun vrienden op oh, verzoek. Calypso, ai, calypso, ai, calypso, italiano. Calypso, si, calypso, si, calypso, siciliano. Calypso, ai, calypso, ai, calypso, italiano. Calypso, si, calypso, si, calypso, siciliano. Calypso, AI, Calypso AI, KALYPSO ITALIANO Calypso SI, Calypso SI, KALYPSO SICILIANO ITALIANO, SICILIANO SICI Ja, dat was muziek van Johnny Hoes en Ria Roda met Calypso ITALIANO En daarvoor Willy en Willeke Alberti met een reis langs de Rijn... Dat was in de jaren 1969. En uh, ja, als we een paar, een paar jaartjes daarvoor gaan kijken... Begin jaren 60 begon Alberti op te treden met zijn dochter Willeke. Alberti was zo de leermeester van Willeke. En samen traden ze, op veel, traden ze veel op en scoorden ze meerdere hits. En vanaf 1965 presenteerde vader en dochter... een maandelijkse televisieprogramma bij de AVRO... dat enorm populair werd. Willy Alberti won in de jaren 60 twee Edisons... In 1962 speelde hij een rol in de succesvolle spelfilm... Rafifi in Amsterdam van uh, John Corporaal. Alberti was een groot sportliefhebber. Hij was goed bevriend met Wielrenner Peter Post... en was zelfs af en toe actief als ploeglijn. En op 18 februari 1985 overleed hij aan een hersenbloeding. Hij werd gecremeerd in crematorium Westgaarde in Amsterdam. Maar u hoorde net al samen met zijn dochter Willeke... en nu hoort u hem alleen Willy Alberti met Waar ben je... Waar ben je nu? Bij welke ander ben je nu? Ik verlang zo naar jou, is dan werkelijk alles voorbij. Waar ben je nu? Welk hoopvol hart verwen je nu? Blijf je ooit iemand trouw? Was ik een uit een eindloze rij?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 Geef toch antwoord aan mij. Tientallen malen heb ik jou al gebeld. Tientallen malen heb ze niet meer geteld. Het is avond, maar mijn hart heeft duizend vragen. два En rozen heb ik het neergezet. O kan ben je uit mijn leven weggegaan. Tussen ajers en rozen, zal jou weer blijven staan. Ik kon op jou niet bouwen, jouw woorden niet vertrouwen, want in jouw hart was jij me toch niet trouw. Mij wil je niet meer kennen, mijn hart niet meer verwerken. Tussen aijen zijn rozen, staat jouw portret. Tussen aijen zijn rozen, heb ik het neergezet. Ook al ben je uit mijn leven weggegaan. Tussen aijen zijn rozen, zal jouw beeld blijven. Anjes en rozen heb ik gekozen voor jou. Anjes en rozen die geuren en blozen voor jou. Jouw mooie liefdeswoorden, die ik zo dikwijls hoorde. Sluit. Een ander is gekomen, toch blijf ik van je dromen.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 U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort, met Mario Zandvoort. Parijs ligt aan de scène, en bon ligt aan de reen.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 en meisje zich dan kussen laat, vraagt zij, zie je hem en geren. En de nieuwe, nieuwe vraagje, stemt het paardje o oh, zo blij. Want je weet de antwoord dan een kus, ze zijn er geren bij. Doe je luifje niet met hoe schat, liefst doe mij, daar is, zie je hem heren. geren. Jij ze je hoe schat, zie je daar is, ik zie je toch zo so, geren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 neem ik u mee op reis, terug in de tijd... naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat met alleen maar mooie, oud-hondstalige hits. En uiteraard als u denkt, van ik heb een stuk voor het programma gemist... of ik wil het nogmaals beluisteren. Iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma nogmaals herhaald. Dus uh, als u denkt, ik wil het nogmaals beluisteren... aanstaande zaterdag dus tussen 1 en 2. In de middag kunt u dit programma herhalen. Zometeen, Paul en Edward... Ook de bietenbouwers komen eraan. Maar de volgende plaat is een plaat die ik regelmatig in dit programma meeneem. Laat, uh, laat horen, ten gehore brengt. De drie Cats Met het leuke nummer, het autootje. We hebben een ongeluk gehad. Met het autootje. Met het tototje. Met de tootootje. Gebeurde hier midden in de stad. Met de autootje.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 het is te koop voor zevenvijftig. Niemand? Nou, vijf, dan. Of vindt u dat nog te duur? Anneliese, ach an waarom zou je boos zijn op mij?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 Er speelt vanavond in het buurthuis een band. Kom op, dan gaan we daar nou dansen. Het is vrijdagavond en ik barst van de poen. Ik zal met niemand anders dansen. Muziek van uh, Paul Eduard. met Ik wil jou en daarvoor de Bietenbouwers met Anne -Lise. En de volgende artiest is Hendrikus van Montvoort bij de bekend als Henk, geboren in Alkmaar op 16 mei 1931. En overleden in Braasgaard op 17 september 2002 was een Nederlands-Belgische presentator, zanger, muzikant, acteur en conferencier. Hij bracht ook sketches en in de jaren 60 en 70 was van Mondvoort een bekend gezicht op zowel de Nederlandse als de Belgische televisie. En u hoort hem nu, Henk van Mondvoort met Lady Lorelai. Door de wijde prairies gaan, om te zoeken naar verdwaalde koeien. Melen van de rings vandaan, Zijn als de nacht gaat dalen, rond het kampvuur heen geschaard. Want dan gaat de rust komen, voor de cowboy en zijn paard, Saar. Ons als het kan bron als maan en sterren aan de brede staan, dan zingen cowboys met elkaar de muziek van hun gitaar. S als het kan vuurbrand, jip Zing de echo mee Zavonds als het kampvuur brandt Wanneer de paarden grazend in de prairie staan Dan hoor je bij het laaiend vuur Mennig cowboy -avond. Als het kan via de brand. Met het zadel als een kussen, en een deken om zich heen. Met de hitte van het helle kampvuur dat hen verwarmt van top tot teen. Met een goed gevulde veldfles, met tabak en een gitaar. De cowboy na zijn dagtaak, voor zijn schemeruurtje klaar. s'avonds als het kamvuur brand. Wanneer de paarden graasend in de prairie staan, dan hoor je bij het leien vuur Min of cowboyavontuur. S'avonds als het kan brandt S'avonds als het kampvuur brandt Ja, u hoort de muziek van de Chico's met S'avonds als het kampvuur brandt En dan voor die leuke plaat van uh, Henk van voor met Lady Lorelai en tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard als u het gemist heeft, aanstaande zaterdag. Tussen 1 en 2 wordt dit programma nogmaals eraan. Ik wens u nog een hele fijne week. Een fijn weekend. En misschien tot volgende week dinsdag 11 uur... hier op de lokale Opsier Zandvoort. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan. Misschien nog Doris, in ieder geval de Sunshine. Maar eerst die zwarte riek met Mijn Wijchi was een stijfselkissie. De oude vark kwam al gevlogen, mijn moeder keek angstig omhoog. Ze was bezig koffie zijn drogen. Toen die bij ons binnen vloog, mijn wiegje was een stelsel.